Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een politiemedewerker heeft volgens het Openbaar Ministerie... vertrouwelijke politiegegevens gelekt. Dat zegt het OM bij de start van een rechtszaak tegen een groep verdachten... waaronder de politieman. Die verdiende bij met een vastgoedbedrijf... en zou bijna twee ton hebben witgewassen. De storing in mei waardoor enkelbanddragers tijdelijk buiten beeld waren... was al de derde dit jaar, schrijft minister Dekker aan de Tweede Kamer. De storing van vorige maand was de ergste... omdat alle ruim 700 enkelbanddragers onzichtbaar waren. Tachtig mensen werden uit voorzorg vastgezet. De AIVD en de MIVD voldoen nog altijd niet aan de eisen van de inlichtingenwet. Volgens die wet mogen de diensten vaker tappen en hacken. Maar gegevens die niet relevant voor het onderzoek zijn... moeten zo snel mogelijk worden vernietigd. En dat lijkt niet te gebeuren, zegt de toezichthouder. Anti-Islambeweging Pegida mag op 19 juni demonstreren in Eindhoven. Burgemeester Joritsma had de afgelopen tijd verschillende aanvragen afgewezen. Pegida mag niet demonstreren bij de moskee in Eindhoven... maar op het stadhuisplein in het centrum van de stad. Daar is eventueel ook ruimte voor tegendemonstraties. Vanmiddag zijn de 75 nieuw gekozen leden van de Eerste Kamer geïnstalleerd. Meer dan de helft, 44 van hen, komen voor het eerst in de Eerste Kamer. Forum voor Democratie levert de meeste nieuwe leden... en GroenLinks levert er ook veel, die verdubbelden het aantal zetels. Er is nog geen nieuwe voorzitter, dat gebeurt over twee weken. En het Nederlands elftal is het WK-voetbal begonnen... met een 0-1 overwinning op Nieuw-Zeeland. En dat winnende doelpunt werd in de blessuretijd gemaakt door invaller Jill Roord. Volgende wedstrijd van de voetbalvrouwen is zaterdagmiddag tegen Cameroen. Het weer tot slot. Vanuit het zuiden neemt de kans op buien toe. Vannacht wordt het 10 tot 13 graden. Vannacht en morgen ook buien. Morgen ook met kans op onweer. In de loop van de dag worden het er wel weer wat minder, die buien. En het wordt morgen 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Op de A4 Den Haag richting Amsterdam sta je in de file tussen Knopende Hoek en Knopende Nieuwe Meer over 7 kilometer. Op de A4 richting Den Haag heb je een kwartiervertraging tussen Knopende Hoek en Hoogmade. Op de A9 Alkmaar Diemen tussen Badhoeverdorp en Amstelveen Oost 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Een 3 kilometer file op de N200 Amsterdam halfweg bij halfweg, een kwartiervertraging. En op de N201 Hoofddorp Zandvoort heb je 20 minuten tijdverlies tussen Hoofddorp en Heemstede. En tot zover de verkeersinformatie.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 75% van het geluid van Zandvoort. Dames en heren, bij Zandvoort aan het Woord. Hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is natuurlijk Bastiaan Toornent en ik ben uw presentator voor de komende twee uur. En deze week gaan we het hebben over schulden, schuldhulpverlening en schuldsanering. Deze uitzending staat vooral in het teken van ervaringsdeskundigen. Want uh, volgende week staat de, hetzelfde onderwerp op de agenda. Echter komen dan diverse professionals van de gemeente, het wijkteam en budgetbeheer hier in de uitzending. En zij komen dan vertellen over de professionele kant... ...van het proces en hoe, ze mensen, uh, hoe mensen zich moeten aanmelden. Uh, onze ervaringsdeskundigen van deze week zijn wij zelf. Want zowel mijn vaste zuidkik Marije Strobos ...als ik hebben er namelijk ervaring in, het gebied, uh, in dit gebied. En hopen u daarmee uh, de luisteraars wat inzicht te geven... ...in deze materie uh, vanaf de schuldenaarskant, uh, moet ik aangeven... Uh, natuurlijk kunt u ook natuurlijk reageren op uh, deze uitzending. Uh, of u kunt natuurlijk vertellen over uw eigen ervaring met schulden en of schuldhulpverlening. Uh, u doet dat door te bellen naar de studio met 023 573... 0393. Dus 023 573 0393. Of u kunt natuurlijk een privébericht achterlaten op onze Facebookpagina ZFM uh, Zandvoort aan het woord. Uh, en u kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Nou, en dan nu eerst even wat mij en Marije natuurlijk opgevallen is deze week. Marije, uh, wat is jou deze week opgevallen? Wat mij deze week is opgevallen? dat Heel veel mensen niet weten wat we met Pinkster eigenlijk vieren. Mm -hmm. uh, dat het de laatste vrijdagen waren tot aan kerst. Ja. <laughs> en er is maar nog iets opgevallen, alleen dat bewaar ik voor straks. Straks, ja. ga ik jou eventjes uh, wat vragen stellen. Ja, nee, prima. <laughs> wat is jou opgevallen? Uh, mij is opgevallen dat uh, zaterdag uh, was voor de meeste mensen een zeer tegenvallende dag was. Uh, het regende in de ochtend en er stonden hele harde winden. Um, een festival zelfs in Haarlem uh, moest later beginnen, want um, de tenten er bijna weg. Um, en nou ja, vele tripjes naar het strand werden natuurlijk uh, uitgesteld of afgelast. Uh, meest, ik zag een paar toeristen uh, rondlopen die nou, niet heel erg vrolijk bekeken. keken. Ik vond het in het dorp wel druk. Dat, uh, het was in het dorp inderdaad best druk. Maar waar het vooral druk was, was op het strand. En eigenlijk vooral op de zee. Want deze me uh, waren mensen die absoluut niet klaagden over de harde wind. En dat waren uh, de kitesurvers. Oh, uh, ochtends ding. waren het er nog maar een paar. Maar smiddags toen het weer iets bijtrok, maar de wind nog steeds lekker hard was zag je op een gegeven moment heel veel kitesurfers over uh, de golven heen gaan en de vier meter hoge golven en uh, harde wind van meer dan 100 kilometer per uur was voor hun natuurlijk een feestje en dat vond ik eigenlijk best wel grappig om te zien omdat je op de boulevard bijna niemand zag en uh, bij de hoe heet het uh, op het strand zeker bijna niemand zag en de mensen die er liepen die liepen er nou niet heel erg met hele vrolijke gezichten want je werd nogal gezandstraald op dat moment maar het Vond het op zich heel grappig om te zien dat al die kiteservers zo genoten van uh, het, tussen haakjes, slechte weer.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 ik kan bij ZFM het geluid van Zandvoort I'm at a party I don't want to be at and I don't ever where we're supposed to tie I'm wondering if I can sneak out the back nobody's even looking me in my eyes when you take my hand finish my drink say shall we dance hello yeah you know i love you did i ever tell you you make it better like that don't think I...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 dames en heren, dan zijn we weer terug hier met uh, Zandvoort aan het woord. Um, en uh, ik ga het hebben met Marijs Robos over de schuldhulpverlening, schulden en schuldsanering. En daarbij kunt u natuurlijk reageren en dan hebben we ook een stelling. De Stelling en de stelling van deze week is dat uh, de schuldhulpverlening en schuldsanering moet nodig onder de loep genomen worden. Reageer op de stelling of natuurlijk uh, op ons gesprek via Facebook. Het Zandvoort aan het woord. En laat daar een, bericht, een privébericht achter. Uh, of mail naar, de, naar redactie. Of bel direct naar de studio met het nummer... 023 573 dus 023-573-0393. Goed, uh, Marija, voordat wij zelf iets over de stelling en dergelijke uh, gaan zeggen... Uh, wil ik de luisteraars namelijk even iets uitleggen. Uh, het is uh, namelijk zo dat er nogal vaak een misvatting is... tussen wat schuldhulpverlening is en schuldsanering. Dat uh, meeste mensen uh, zeggen dan schuldhulpverlening en dan bedoelen ze eigenlijk sanering. Uh, maar er zit een stap voor. Nou, als je schulden hebt en die niet meer zelf kan oplossen, dan ga je naar de gemeente voor hulp. Dat is meestal via een website of via een wijkteam of dergelijke. Daar kunnen we het straks verder over hebben. Maar het gaat erom, je gaat naar een, uh, hoe heet het, naar een website, je vraagt de gemeente om hulp. Als eerste uh, mocht je in aanmerking komen voor die hulp... Dan ga je het minderlijke traject in. Er zit nog een stap voor, hè? Trouwens. Welke stap zit ervoor? Je moet eerst naar uh, een administratieteam. Ja, en meestal <laughs> is dat tegenwoordig Humanitas ja, ja, die je maar, helpt. Je, maar dat, daarop kan je dossier ook nog aften. Ja, maar dat, dat bedoel ik dus. Uh, hm. Dat is nog niet het minderlijke traject. De, de, de, de, de eerste stap. Ja. De eerste stap is inderdaad, Humanitas. Uh, ze gaan al je papieren kijken, je moet alles aanleveren. En daarop wordt bepaald of je. Recht heb op schuldhulpverlening of schuldsanering. Uh, nou, moet ik een grappig feitje bij mijn geval is. Ik heb het ooit heel, heel lang voor. net toen ik gescheiden was. en nog maar uh, tegen de 10.000 euro schuld of de dergelijke had. maar mijn huis was nog niet verkocht. en die moest ik toen gedwongen verkopen in de crisistijd. Uh, toen ging ik naar Gemeente Amsterdam. want daar woonde ik nog. en kwam daar aan als ZZP'ertje. Ik ga hier niet meer uitkomen op deze manier. Ik moet hulp hebben. Heb ik toen gevraagd aan hen. En wat kreeg ik te horen van de gemeente: u heeft een te lage schuld. Oh, dat vind ik wel fascinerend. Ja, je had een te lage schuld. Ik had een te lage schuld. Okay. Volgens hun. Nou ja, later heb ik daar uh, heel hard <laughs> weer voor elkaar gekregen, dat, dat, dat ze dat niet meer, in ieder geval niet meer konden zeggen, maar dat had meer te maken met een restschuld van een hypotheek. Maar in feite uh, uh, hebben ze dat in eerste instantie gezegd. Maar dat was de eerste stap. De tweede stap is dan het minderlijke traject. Als je in aanmerking komt voor of hulp bij schulden... dan ga je eerst het minderlijke traject in. En het minderlijke traject, dat heet nou gewoon schuldhulpverlening. Dat is totaal vrijwillig. Zowel van jouw kant als van de schuldeiserskant. Um, uh, iemand van de schuldhulpverlener... die gaat uh, jouw schulden in kaart brengen... gaat proberen met de schuldeisers tot een deal te komen. En uh, als die deal gesloten wordt dan ben je meestal binnen drie jaar af van je schulden. De schuldeisers die uh, krijgen wel veel minder... als dat hun schulden, uh, als dat ze bij jou open hebben staan. Uh, alleen dan ben je er wel uit. En um, meestal werken ze dan wel mee. Het grappige is dat vooral commerciële bedrijven... hier het meeste aan meewerken. Um, uh, want mocht één, Nou ja, eigenlijk meestal twee, twee schuldeisers niet akkoord gaan met de schuldhulpverlening, dan ga je naar een ander traject en dat heet de schuldsanering. Dat betekent dat de schuldhulpverlener van de gemeente wegstapt. Daar komt een advocaat voor in de plaats. Dat is, die is in dienst, die wordt betaald door de gemeente. En die advocaat gaat naar de rechter toe en de rechter doet dan uitspraak daarover. En dan is het verplicht. Dan wordt iedereen verplicht om eraan mee te werken. Zowel de schuld... Uh, schuldeisers als degene die in de schulden zit. Even inhaken daarop hoor, ja. want ik ben toen zelf naar de rechter gegaan en ik had geen advocaat. Dat, je kan het ook zelf doen, alleen tegenwoordig, uh, sinds, uh, hoe heet het, uh, sinds een paar jaar, is het veel moeilijker geworden om het zelf te doen. Nou, er was ook gewoon niemand van de gemeente aanwezig. Het was gewoon iedereen moest zelf komen je, okay. je verhaal doen voor de rechter, um, voor drie mensen die daar zitten. <laughs> Ik heb er nog angst voor. Ja. Maar nee, ja, ik moest gewoon zelf. Jij moest ik, gewoon zelf Ja, doen. Ik moest gewoon zelf. Ik moest de verklaring afleggen uh, hoe ik uh, in de panari was geraakt. Mm -hmm. En um, de, dan doet een rechter meteen uitspraak. Ja, en dan dwingen ze ook de schuldeisers om mee te ja. werken. Dat, ja. uh, als de rechter vindt dat jij uh, in feite genoeg gedaan heeft, hebt... om er uiteindelijk uit te komen en, de en dat jij uh, in feite genoeg schuld hebt... om ja, en geen uh, verwijtbare feiten. Hè? Dus ja. bijvoorbeeld een boete, um, CIB valt er niet onder. onder nee, klopt. Belasting dat, dat, uh, valt er niet onder. onder. En daar zit mijn probleem. Ja. <laughs> <laughs> um, maar in ieder geval, uh, het gaat erom dat schuldsanering... Um, is echt een verplichting. Uh, althans, de rechter doet er echt uitspraken uh, over en dergelijke. Een schuldhulpverlening is ook de gedurende het traject... nog steeds vrijwillig. Dus zowel jij als een schuldeiser zou eruit kunnen stappen. Ja. Dat is, gebeurt meestal niet. Het is ook niet verstandig als je als schuldenaar er zelf uitstapt. Uh, als die schuldhulpverlening uh, inderdaad gewoon gelukt is. Uh, maar niet alle schuldeisers, bijvoorbeeld banken, doen helpen, gaan niet altijd... In op de schuldhulpverlening die eisen eerder schuldsanering. Nou, af. Schuldsanering is ook wel wat heftiger, moet ik eerlijk zeggen. Ja, klopt. Wat heftiger zeg ik nu, maar het is enorm heftig. heftig want ja. Een bewindvoerder komt ook bij je thuis om gewoon je huis te inventariseren. Mm -hmm. Er wordt een soort van beslag gelegd. Jij mag niks wat er in jouw huis staat mag verkocht, nee. verkocht worden of verplaatst, weet ik veel wat allemaal. Zelfs mm -hmm. de honden werden geïnventariseerd. Yes. <laughs> er, er, er wordt feitelijk een beslag gelegd op jouw inboedel. Mm. Het heet geen beslag, maar er wordt allemaal netjes genoteerd. Um, en je staat onder uh, scherpe kuretelen. Ja, dat, uh, um, en ik weet ook dat... Uh, ze noemen het ook wel meestal de WS... WSMP. WSMP. En de WSMP um, is ook... Uh, um, kan er wel voor zorgen... dat je uiteindelijk um, helemaal nergens last van hebt. Schuldhulpverlening is nog steeds een vrijwillige basis. Dus schuldeisers die niet meewerken maar ze ook hun schuld niet laten indexeren door een schuldhulpverlener... kunnen na die drie jaar nog steeds aankloppen bij jou. Bij WSMP heb je ook uh, in het begin um, een postblokkade. Dus ja. je krijgt ook niks meer van schuldeisers binnen. Mm -hmm. Het is he alleen niet helemaal waar dat schuldeisers niks meer doen... als jij in de WZP zit. Want er zijn hey. schuldeisers die ongeacht dat de regel is... dat zij een schuldenaar niet meer mogen lastigvallen... je toch nog lastigvallen. Mm -hmm. Zelfs... Uh, ik heb er eentje gehad die bleef doorgaan. Zelfs toen de bewindvoerder ingreep. Ja. Um, bleef ze doorgaan. Dat, uh, ja. Ja, dat, uh, nou, het gaat er in ieder geval om. Dat, wat het verschil is. Dat u begrijpt als luisteraar. Dat als we het over schuldsanering hebben. Dat we het over het verplichte traject hebben. En als we het over schuldhulpverlening hebben. Over het minderlijke traject. Het vrijwilligersgedeelte. Um, iedereen... Die in de schulden zit en die een schuldhulpverlening uh, of sanering uh, uiteindelijk uh, uitkomt... die wil eigenlijk het liefst de hulpverlening. Omdat de hulpverlening is net iets ruimer, um, net iets minder strak. Alleen het nadeel van de uh, hulpverlening is, is... dat als jij zelf echt slecht met budget om kan gaan... Je er geen budgetbeheerder bij krijgt. Je krijgt geen bewindvoerder bij een schuldhulpverlening. Dat moet je zelf doen. Je kan wel de gemeente vragen of zij je vaste lasten betalen. Dus dat ze dat inhouden op jouw uh, rekening. Maar in feite bij een schuldsanering uh, uh, is het zo dat de bewindvoerder echt bepaalt. Nou, bij mij niet. Bij jou niet? Nee, okay. nou ja, zij ze, ze bepaalde wel wat ik moest afdragen. Maar mm -hmm. ik mocht wel gewoon mijn rekeningen allemaal zelf betalen. Dus mijn loon werd ook niet naar een derde rekening gestort waaruit zij de betalingen deed. Dus ik deed alles zelf. Mm -hmm. um, ik weet niet of dat alleen bij mij was... maar ik weet wel dat mensen bij dezelfde bewind... voor hetzelfde traject aflegden. Ja. En ook wel van anderen heb ik het gehoord. Ja, ik weet dat het per persoon verschillend. het wordt ingeschat per persoon. Dus als iemand bepaald wordt dat hij slecht met geld om kan gaan... Dan wordt het wel eerst door hun gedaan en dan langzaam steeds meer, meer afgegeven. Bij zodat was, je ermee omleert gaan. Bij mij was het dus echt andersom. Bij oh, mij werd in ja. de schuldhulpverlening werd mijn salaris zeg maar, uh, geïncasseerd. Zij betaalden en dan kreeg ik wekelijks een bedrag. Mm -hmm. Wat niet altijd op tijd was, of uh, zelfs met de feestdagen niet was. Mm -hmm. um, dus voor mij, ik, dan ben ik misschien anders, maar ik was heel blij met de WSMP. Ja. Omdat er daar echt een, een ja, weet je, de touwtjes worden aangetrokken. Mm -hmm. en het is een heel onmenselijk traject. Eerlijk is eerlijk. Alleen, ja, ik heb wel er zelf voor gezorgd dat ik erin moest komen. Ja. En ik ben heel dankbaar dat ik het heb kunnen doen. Want het heeft me ook heel veel geleerd. Mm -hmm. um, dus, ja, dus ja, ik ben een dus, beetje anders dus. misschien dan andere mensen daarin. Nou ja, we gaan zo even over je uh, helemaal over je eigen uh, ervaring en hoe uh, dan een dergelijke en over mijn uh, eigen ervaring en waar ik nog in zit, want ik ben nog uh, geen enkel schuldtraject is bij mij nog afgerond. Uh, moet ik heel eerlijk zijn, uh, maar dat komt omdat ik in een ondernemersstukje uh, zit wat het allemaal weer wat een stukje ingewikkelder maakt. Maar eerst luisteren we even naar Afici. My mind to rest Two times clear again I'm acting low A pound of weed and a bag of gold I can feel your love pulling me up from the underground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 dames en heren. Uh, dan zijn we weer terug. We hebben het in Zandvoort, uh, of Zandvoort aan het woord van over schuldhulpverlening, schuldhulpverleningsschulden en schuldsanering. En zoals ik, uh, zoals ik net al zei, tegen uh, Marije. Uh, Marije, kan je in het kort, en je hoeft echt niet de details te vertellen, maar aangeven hoe jij uh, tot de schuldvraag bij de gemeente kwam? Dus hoe, hoe ben je naar zoveel schulden gekomen? Hoe ik naar zoveel schulden ben gekomen? Ja. In het kort hoor, of niet <laughs> gedetailleerd. Een <laughs> um, groot deel eigen schuld. Um, een um, verkeerde partner. Uh, ja, ja dit is, dit, dit, dit, dat is nog allemaal een beetje een pijnlijk verhaal ja. voor mij. Ja. Ik, denk, ik vertel het wel hoor, maar... Um, ja, gewoon verkeerde partner, verkeerde keuzes. Um, op de pof, omdat je dan geen geld hebt. Ja. Uh, en dat is natuurlijk... Uh, Weet je, vroeger kon je alles doen. Kon je bij de week en weet ik veel wat allemaal. Maar uh, niemand, en uh, dat lees je nu ook nog steeds heel veel... dat mensen heel veel op de pof doen en mm -hmm. dan in de problemen komen. Maar ja, is dat opstapelt En toen um, groeide het boven mijn hoofd. Ik heb mijn kop in het zand gestoken. Dat is niet de oplossing, mm -hmm. laat ik het even zeggen. Maar wel heel normaal? Ja, Nou ja, ja ik schaam me, me, me er nog steeds heel erg voor. hoor. Soms mm -hmm. dat ik dingen... Ja, want soms nog wel eens mee geconfronteerd dat er iets is... dat je denkt van, oh ja, dat een uh, skeleton out of the closet komt. En dat mm -hmm. je denkt van, oh ja, dat is uit die tijd nog. Um, ik schaamde me daar er heel erg voor. En uiteindelijk uh, werd het zoveel dat ik, uh, dat ik er niet meer uitkwam. En toen moest ik wel. Ik heb alleen niet zo'n uh, goede ervaring met de dus schuldhulp... En de gemeente en maatschappelijk mm -hmm. werk hier. Ja. Ik heb alles zelf gedaan. Dus ik ben echt... Uh, op een gegeven moment moest ik ook wel. Want toen ben ik overal zelf achteraan gegaan. En ik denk dat er heel veel mensen... echt gek van me zijn geworden. Alleen ik zag gewoon dat het echt fout kon gaan. Ja. Dus uiteindelijk uh, vond ik toen de kracht... om het zelf te gaan doen. En er zelf achteraan te gaan. Ja. Maar ik heb uh, jarenlang het genegeerd. Dat, uh, en dat helpt niet. Nou beste luisteraars, dat herken ik heel erg. Uh, mijn geval is uh, eigenlijk vrij simpel. Het ging allemaal goed. En toen... Ging mijn relatie kapot, ik ging scheiden. Um, mijn ex, die uh, liet mij letterlijk achter met alle rekeningen, uh, de, de verzekeringen, alles stond gewoon op mijn naam, moest ik allemaal betalen. En zij betaalde niks meer, helemaal niks. We hadden een eigen huis in Amsterdam en dergelijke. Bovendien deed ze, werd het echt een vechtscheiding, ook om mijn zoontje. Dus wegens de voogdij ben ik minder gaan werken om te zorgen dat ze me daar niet mee kon pakken zodat ik in ieder geval wel gewoon uh, de helft van de voogdij zou krijgen. Nou ja, dat heb ik. Ik heb uiteindelijk bij de rechter met de scheiding die drie jaar heeft geduurd, uh, uiteindelijk alles gewonnen. Want ik heb altijd gezegd: laten we gewoon 50-50 doen. En uh, klaar. Uh, in het begin had ik zelfs nog gezegd: omdat ik veel meer verdiende dan dat zij deed. Ik neem wel wat meer schuld op me. Zoals bijvoorbeeld, uh, we hadden een doorlopend krediet. Laat ik die maar betalen, weet je wel zo. Maar ja, uiteindelijk na drie jaar was mijn potje inmiddels ook wel een behoorlijk op. En um, ja, toen werd ook nog een huis verkocht met meer dan 50.000 euro restschuld. Zij is meteen in de WSP terechtgekomen. Hoe ze het voor elkaar gekregen heeft vraag ik me nog steeds af. Want ze heeft een vriend die heel veel geld verdient. Maar goed, ze, hij heeft alles afgeschermd. Dus zij kon wel de WSCP in. werkte niet. Maar ja, een hypotheek staat op twee namen. Dus de rest van de hypotheekschuld werd op mijn gestort. Nou, toen had ik zoveel schuld, dat ik mijn... De eerste keer was ik zelf al gegaan naar de gemeente. Ik red het niet. Nou, toen zeiden ze dat ze, dat ik te weinig schuld had om hulp te krijgen. Um, dat had meer te maken met dat ik ondernemer was. En ondernemers hebben doorgaans veel grotere schulden. Ik was een slecht kleine ZZP'tje, Het ging om iets van 10.000 euro. Maar ik zag wel aankomen dat die uh, schuld van de de hypotheek er nog aan zou zitten komen. Dus ik had zelfs zoiets van: als ik nu al ingrijp, en als ik die extra schuld erbij kan, dan wordt dat niet een groot probleem. Nou, dat vonden zij van niet. Vervolgens kreeg ik nog meer schuld en toen heb ik ook mijn kop in het zand gestoken. Gesto uh, ge uh, ik had een brievenbus beneden in mijn appartement. Heel handig, want dan kan je hem gewoon helemaal vol laten gaan. Klopt, en, en brieven niet openen. Klopt. En je dat ook je... gewoon zo in de vuilniszakstoffen. Ja, en uh, wat je niet ziet, dat is er niet. Nee. Zo ga je op een gegeven moment leven. En iedereen weet, uh, hoogopgeleid, laagopgeleid, dat het stom, stommer, stomst is. Ja, maar maar bijna zo... iedereen van elke schuldhulpverleding, lener, budgetbeheerder die ik gesproken heb in al die jaren. Bijna iedere uh, persoon die zwaar in de schulden zit, zelfs... Mensen die bijvoorbeeld heel veel verdienden... daarvoor een groot bedrijf hadden of wat dan ook. Als de schulden te veel worden... heeft bijna iedereen de neiging... om even zijn kop gewoon in het zand te steken. Ja, maar je wordt toch ook echt... onwijs depressief van al die brieven. En, ja. het, het, het, en, het, en het stapelt zich maar op. Want op het moment dat jij je schuld niet betaalt... en er komt een deurwaarde bij komen... dan kosten bij. Betaal je dat niet, kom het weer. En het, en, het, en het blijft doorgaan. Je komt er niet uit. en, nee, als en de rijden... overheid is een van de weinigen, of een van de velen, die uh, eigenlijk de ergste is. Want zij, hun verhogingen zijn twee keer zo snel en twee keer zo erg. Kan je je zorgverzekering niet meer betalen? Moet je bijna 30% meer gaan betalen aan je zorgverzekering? Ja, maar wat dacht je van je hebt een loonbeslag en de volgende ja. komt eraan? En... Ja. Uh, op een gegeven moment ben je het overzicht kwijt. En ook als je je post niet opent, raak je het overzicht ook kwijt. Ik heb ook echt heel lang een, een, een brievenbusfobie gehad. Mm -hmm. en zelfs toen ik, toen ik in een postblokkade zat... Dat ik, waar je eigenlijk rust krijgt vanuit ja. de WSMP. Ja, ik ging die brievenbus echt niet openen. Want nee. ik dacht, ja, doei. Voor het zelfgeld zit er nog wat in. Dat, uh... en, en het is wel, weet je, het, het, ik heb het gedaan. Ik neem mm -hmm. ook die verantwoordelijkheid daarin. En ik, ook qua schulden, dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Um, maar het, het heeft zo'n impact op je leven. Ja dat, uh, nou ja, dat is het. En wat het allererste is... vervolgens ga je naar de stap eruit proberen te komen. En uh, aan alle kanten uh, merk je dat ze heel vaak niet meewerken. Maar daar gaan we het straks uh, verder over hebben. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. column van deze week. Bastiaan Papa, waarom leef jij zo arm en mama zo rijk, terwijl mama niet werkt en jij altijd heel veel en hard werkt? Ik kijk mijn zoon van 9 jaar verbaasd aan, terwijl hij dit vraagt. Even twijfel ik of ik de gehele waarheid zal vertellen. Maar al snel schud ik deze gedachte van mij af. Hij heeft er niets aan om alles te weten. Ik kan zijn nieuwsgierigheid wel bevredigen met een gedeeltelijk verhaal. Een gedeelte van mijn verhaal. Papa heeft veel schuld doordat hij het huis in Amsterdam moest verkopen... toen papa en mama uit elkaar gingen. Die schuld moet ik nu nog afbetalen. Maar mama werkt niet... Hoe kan zij dan toch zo rijk zijn? Nou, dat komt door haar nieuwe vriend, je stiefvader. Die verdient heel goed. Maar dan kan mama jouw schuld toch ook betalen? Ik slik even. Het gesprek gaat een kant op die ik eigenlijk helemaal niet wil. En hoewel ik vind dat hij gelijk heeft... zeg ik maar dat het niet zo werkt. Nu ben ik absoluut geen materialist is geld niet voor mij belangrijk. En zolang ik gewoon zou kunnen leven, dan ben ik zeer gelukkig met de liefde van mijn zoon, de liefde van mijn vriendin en mijn twee honden. Ik woon tenslotte in het mooiste dorp van Nederland, heb het mooiste vak van de wereld, theatermaker, acteur, en doe ook nog het leukste vrijwilligerswerk hier als presentator bij de radio. Alleen af en toe moet ik wel slikken van de tegenstelling waarin mijn ex-vrouw en ik zijn beland. Zij woont... In een heel groot huis. Met een hele grote tuin. En hij heeft twee auto's van de twee ongeveer duurste merken van de Duitse, Duitse fabrikage. Ik woon hier in een gewoon rijtjeshuis. Met een redelijke tuin. Ik heb een rammelbak Fiat Cento Van 21 jaar oud. Maak alles in huis in mijn tuin en in mijn tuin met spullen en materialen die ik al had. Of die ik ergens vandaan heb kunnen halen waar ze toch, waar ze, ze toch wegdeden. En hoewel dat misschien wel goed is voor het milieu... doe ik dat niet omdat ik het vind dat het nodig is om te recyclen. Mijn zoon ziet deze tegenstelling elke week. Mijn zoon snapt die tegenstelling niet. En mijn zoon geeft niet om al die spullen. Hij is namelijk heel graag bij mij. Toch zie ik aan hem dat mijn antwoord de hongerigheid van zijn nieuwsgierigheid onvoldoende heeft gestild. Papa, ik ga de helft van mijn zakgeld iedere week opzij leggen. Ik begrijp even niet waar dit vandaan komt en kijk hem vragend aan. Ja, dan kan ik meebetalen aan jouw schuld. Dan ben je er eerder vanaf. En ik krijg toch een gedeelte zakgeld van mama. Dan betaalt ze op deze manier een beetje mee. Ik moet lachen om zijn oplossing. En vervolgens verzeker ik hem dat zijn zakgeld gewoon zijn zakgeld kan blijven. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Mabel. Mabel. Mabel. When I'm underneath the bright lights. When I'm trying to have a good time.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 Don't call me Ja dames en heren, dat was natuurlijk uh, Mabel, ik hoor mijzelf niet meer. Dat is een beetje raar. Ik hoop dat u mij wel hoort. Uh, want mijn koptelefoon doet een beetje... Uh, ja, daar ben ik weer. Oké, okay, sorry dames en heren. mijn koptelefoon deed een beetje raar. Technisch probleempje. Maar ik ben er weer. Ehm. Uh... Dat was natuurlijk Mabel. En u kunt natuurlijk nog steeds reageren... of uw eigen verhaal vertellen... Uh, over schulden, schuldsanering... en schuldhulpverlening. Uh, bel dan met 023-573-0393. Dus 023-573-0393. Of mail naar... redactie.zfmzandvoort.nl Goed. Uh, we gaan... Uh, waar zouden we het ook alweer over hebben? Volgens mij de stelling... De stelling, oh ja, de stelling. Wat vind je van de stelling? Ja, ik heb geen goede ervaring, daar ben ik eerlijk over. Dus, dus hoop... het zou onder de loep genomen moeten worden? Nou ja, ik, maar ik ben in 2012 in dat traject terechtgekomen, gekomen. Dus voor mij is het al even geleden. Dus ik hoop dat ze we volgende week hier zitten, mm -hmm. uh, hulpverleners. en zeggen, nou ja, het is nu echt veranderd. Er zijn <laughs> wel dingen, ik weet van dingen die jij net noemde, dat die nu al veranderen. Want bij de hulp, schuldhulpverlening is nu, maar dat is wettelijk vastgelegd, is ook zo dat je het eerste half jaar mogen de schuldeisers jou niet geen uh, post meer sturen. Ja, maar Ik denk dat het, dat het wat vooral uh, onder de loep moet worden genomen... en daar is natuurlijk nu ook die campagne van de overheid van kom uit je schuld... Uh, uh, het voortraject. Mensen mm -hmm. lopen vier tot vijf jaar met schulden rond waar ze van denken... oh ja, ik los nog zelf op. Ja. <laughs> dat dacht ik ook. Maar dat is niet zo. Maar ik bedoel, het, het voortraject... Je, op het moment dat jij je realiseert dat, je, um, dat het water aan je lippen staat... Mm -hmm. dan zijn er allemaal instanties en dan moet je dingen doen... en dan, moet je, uh, dan kom je er niet uit en dan wordt er een deur in je gezicht dichtgesmeten... want die kan je niet helpen en dan moet je ergens anders naartoe. Uh, ik denk dat vooral dat traject uh, onder de loep moet worden genomen... En het stukje uh, schuldhulpverlening. Want ik was ontzettend dankbaar dat ik uiteindelijk in de uh, WS&P terechtkwam. Waarin alles heel gestructureerd ging en ik wist waar ik aan toe was. Um, dus ja, voor mij is het voortraject en het stukje schuldhulpverlening... wat ik heb ervaren, daar mag van mij wat aan worden gedaan. Nou weet ik dat, volgens mij ligt het dan ook aan welke je hebt. Want ik had zelf een uh, eentje bij de gemeente Haarlem... Um, ik heb mijn ZZP opgezegd. Maar ik zit nog steeds met het belastingprobleem van mijn ZZP. Daarom gaat het nog steeds niet door. Um, maar bij de uh, Haarlem had ik een, um, een schotshulpverlener die me hielp. En die was heel gestructureerd. En die stelde gewoon heel duidelijke eisen. En ja, ik had daar ook heel veel aan. Omdat ze bij mij ook wel zelf druk, bij mij ook druk achterbleef houden. Um, en ook bij de Rabobank en dergelijke. Om nou eens een keer te komen met hoeveel er nou nog open stond... Ja, ik denk dat je het ook moet treffen met de persoon die je hebt als case manager of als bewindvoerder. Mijn bewindvoerder liet het ook soms nog wel eens afweten. Mm -hmm. Dus ik denk dat je het daar ook wel echt um, mee moet treffen. En uh, het ligt natuurlijk ook een beetje aan jouzelf. Want ik, heb, ik moest me er echt in vastbijten. Ja. Nou ja, uiteindelijk heb ik dat met alle liefde gedaan. En is het ook allemaal gelukt. Um, je kan niet een uh, laat maar zitten, ik zie wel wat er gebeurt houding hebben. Nee, nee. Je moet wel heel proactief zijn en erin. Uh, blijf je investeren feitelijk. Ook al word je van je mens zijn ontdaan. Mm -hmm. uh, maar je moet het wel treffen. Ja. Je moet de juiste mensen... Bijvoorbeeld bij Humanitas had ik een ontzettend aardige iemand die mij hielp. En die ook echt meedacht van... oké, okay, hoe kunnen we dit zo snel mogelijk in gang zetten? Yeah. Uh, want ja, ik ging gewoon echt gebukt onder de stress. Mm -hmm. Ook omdat ik me schaamde en ik het niet aan mensen wilde vertellen. Uh, dus je, je moet wel mensen treffen die je echt uh, kunnen... Kunnen, kunnen en willen helpen. En ik snap best dat de gemeente toen de tijd echt uh, ja, overspoeld werd met aanvragen. Maar ja, ik, ik, ik, je, je blijft wel mens. Ja. Ook al heb je schulden, ook al heb je fouten gemaakt, mm -hmm. je blijft wel mens. En ik heb echt heel vaak het gevoel gehad, zoals bijvoorbeeld dat mijn weekgeld niet was gestort en dat er niemand meer bereikbaar was en dat we voor de feestdagen zaten en dat, dat je dan gewoon zonder geld zit. Ja. En ja. natuurlijk was er wel kwam er wel een oplossing vanuit ouders of wat. Mm -hmm. nou. Maar je zit zonder geld. Ja. En dat vind, dan, dat, dat vind ik dan zoiets dat ik denk van... ja jongens, dat zijn wel puntjes. Ja, ik heb het zelf vorig jaar nog gehad... dat ze wel mijn geld gingen innen. Maar dan gingen ze wel het hele geld weer terugstorten op mijn rekening. Dus ik snapte die hele inning niet. Dat heb ik ook uitgelegd. Ik snap niet waarom jullie mijn geld innen. Vervolgens krijg ik het twee dagen later doorgestort. Het gehele bedrag. Ik moest gewoon zelf mijn huur betalen en dergelijke. Dat deden zij ook niet. Dus ik moest het gewoon zelf doen. Maar vervolgens stortten ze het niet door. Ja. En was mijn case manager een week... op een of andere retreat met de hele team van daar... en kon ik niemand bereiken die het mij kon betalen... waardoor ik problemen kreeg met mijn huur. Ja, dat zijn dingen die mogen niet gebeuren in zo'n traject. Nee. In mijn optiek mag dat niet gebeuren. In mijn optiek mag iemand ook niet zonder geld komen zitten... en dan kan je wel zeggen ja, nee, maar stort het dan, dan voor die, voor die mm -hmm. tijd... Maar de feestdagen weet iedereen dat dat er langere transactiedagen data zijn. Ja. Dat soort dingen mogen niet gebeuren op het moment dat je in zo'n hulptraject zit. Nee. Want je hebt al een, een hulpvraag lopen. Je bent misschien in nood. Um, er is nog steeds heel veel onwetendheid. Bijvoorbeeld over wat, er, wat je voor stappen kan nemen als je uh, als er je huis dreigt te verliezen, je wordt afgesloten. Mm -hmm. um, je ja, uit de zorgverzekering misschien wordt gezet. Er zijn namelijk wel stappen te zetten. Alleen weten mensen heel vaak die stappen niet. En nee, en ze weten ook niet dat tegenwoordig, uh, dat is sinds twee jaar zo. Bij ieder wijkteam, um, gewoon in jouw eigen wijk, zit een specialist. Die juist op dit soort punten direct kan ingrijpen. Ik denk dat wij toen geen wijkteam hadden. Toen bestond zeggen. er nog geen wijkteam. Ik weet dat er nu in Pluspunt zit het wijkteam. Die is elke uh, maandag er. Uh, hier in Zandvoort. En in Blauwe Tram zitten ze elke donderdagochtend. En dan kan je of gewoon vrij inlopen. of je kan van tevoren een afspraak maken. Als je echt een bepaalde specialist moet spreken. dan is het handig om via internet het even in te vullen. Uh, maar ik weet dat zij je heel erg kunnen helpen. Nou, dames en heren, daar gaan we straks verder over. We gaan zo even naar het uh, nieuws. Uh, maar voordat we naar het nieuws gaan, nog even. Our whole universe was in a hot tent state. The nearly 14 billion years ago, expansion started. Way we began to cool, the art began to drum and end. All developed tools, we built a wall. We built the pyramids, map, science, history, unraveling the mystery. They all started with a big. Ja, dames en heren, de Big ben uh, uh, namelijk er zitten wat wetenschappelijke feitjes ook aan schulden. Um, en dat is bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt namelijk dat 1 op de 5 Nederlandse huishoudens gevaarlijke schulden heeft. 1,2 miljoen huishoudens met schulden zit um, die geen schuldhulpverlening krijgen. Gemiddeld heeft uh, een arm huishouden 217 euro per maand tekort. 850.000 mensen hebben te weinig geld om in hun, basis, hun basisbehoeften te voldoen. Je hebt het over dus bijna een miljoen mensen. Die hebben te weinig voor hun basisbehoeften. Meer dan 224.000 huishoudens... moeten langer dan vier jaar in dergelijke armoedesituatie leven. En 378.000 kinderen leven... Uh, ...in Nederland... ...die uh, in deze armoedige situatie... ...moeten opgroeien, kinderen. Er bestaan ongeveer 27... ...en dan kom je bij een probleem... ...van gemeentes en dergelijke... ...er bestaan 27 verschillende manieren... ...van regels rondom het aanvragen... ...van extra inkomen. En er bestaan... ...acht verschillende definities... ...binnen de gemeentes en overheid... ...over wat nou een laag inkomen is... 115 miljoen euro wordt er jaarlijks uitgegeven aan bewindvoering en schuldhulpverlening door gemeentes. En 40% van de armen werkt wel gewoon, heeft gewoon een baan. Straks meer over de schuldhulpverlening. We gaan nu naar het nieuws. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort.